Ik ben Jurjan Mulder en dit is de Battenvieren Podcast. En we zitten weer bij Perry thuis. Hey, goedemorgen. Hi, hallo Jurjan. Ja, de vorige aflevering uh, daar kregen we veel leuke reacties uh, op. Mensen vonden het mooi. leuk om te luisteren. Je hebt een uh, fijne stem en een mooi verhaal. Um, Toen ging het over juni. Nu gaan we het over, nu zitten we in uh, net voorbij juli. Ja. Gaan we gaan het weer over allerlei actualiteit hebben over wat er in de geschiedenis uh, in juli gebeurde. En, uh, maar om te beginnen, er is post voor jou is er geweest. Oké. Okay. Want we hebben aan de mensen hebben we gevraagd, en dat kunt u ook nog steeds blijven doen. Um, wat voor vragen ze voor je hadden? En we kregen als eerste... Uh, ik, heb, ik heb er twee vragen uitgeplukt voor je. Ja. Eentje is van Bas Toen. In hoeverre liet Hitler zich waarschuwen... door de nederlaag van Napoleon in Rusland? Daar komt de vraag van Bas Toen op neer. Oké, okay, ja. Uh, nou, dan duiken we gelijk in een, een pijnlijk onderwerp. Die uh, operatie Barbarossa. Die Duit Duitse aanval op de, op de Sovjet-Unie. Ja. Uh, het interessante is uh, dat de... Uh, dit speelde wel door de hoofden van veel Duitsers heen. Hè? Okay. Uh, uh, want voor de, degene die die geschiedenis misschien niet helemaal goed kennen. Uh, Napoleon uh, heeft trouwens wel Moskou bereikt. Hè? Iets wat Hitler ja. uh, uh, niet in geslaagd is. In lompen. Uh, uh. Lompe. En het verschrikkelijke was natuurlijk... Uh, Moskou werd in brand gestoken en dat Franse leger moest terug. Dat is een, een zeer dramatisch uh, uh, terugreis uh, geweest... Waarbij Napoleon op een gegeven moment, opgejaagd door Kozakken, ook zijn eigen troepen nog in de steek heeft gelaten. Dat kwam ook omdat er in, in het westen van Europa allemaal opstanden tegen, mm -hmm. tegen Napoleontisch Frankrijk kwam. En hij moest daar natuurlijk ingrijpen. Uh, een deel van die legers die kwamen letterlijk inderdaad als een lompenleger leger weer terug in het westen. Ja, ja, ja. En die westerse steden hielden de stadspoorten dicht voor die troepen. Dat was helemaal erg, want die dachten als we die mensen binnenlaten. Plunderen. Dat wordt dan een, uh, want dat was gewoon een uitgehongerde bende eigenlijk die terugkeerde. En uh, ja, zeer dramatisch. En sommige van die Napoleontische legers hebben weer hun eigen steden belegerd om binnen te komen. Okay, dus zo okay, ernstig okay. was dat. De Tweede Wereldoorlog, Ja. De, ja. ja dat is, uh, veel, bij veel soldaten speelde dat door het hoofd. Uh, daar is toch veel naar gerefereerd. Je vindt dat ook in dagboeken wel terug van Duitse soldaten. Uh, dus men voelde ook wel dat dat echt ontspande in deze veldtocht. En dat het ook niet een, uh, een walk-over uh, zou zijn. Uh, en dat bleek ook al, want uh, zelfs na de enorme verliezen van het Rode Leger uh, bleken er elke keer weer nieuwe divisies op te duiken. Hitler zelf, uh, die had het idee dat men wel uh, lessen kon leren uit die Napoleontische tijd. Hij dacht, ik ga het uh, beter doen. Hij dacht, ik ga het beter doen. Uh, kijk, Napoleon was erg gericht op Moskou. Het interessante is dat je dus ziet dat, uh, dat uh, Hitler... Uh, ...en Nazi-Duitsland een aantal keren eigenlijk switcht in zijn planning. Het is niet zo dat Moskou voortdurend met hoofdletters bovenaan stond... Nee, nee. ...in de hele strategie. Olie, uh, Stalingrad, uh, symbolen. Uh, uh, precies, precies. Je ziet dat ook, laten we zeggen, in de, in, in de zomerveldhof van 1942. Het was dus eigenlijk altijd zo dat in de zomer de Duitsers het initiatief hadden... ...en in de winter meer de Russen het initiatief hadden. Ook in de, de zomerveldhof van 1942 zie je dat Moskou geen rol meer speelt... ...en dat het accent zich ligt op het zuiden, op het zuidfront... Ook daar kwam Stalingrad trouwens niet voor in de operatiedoelen. Dat, dat ontstond gaandeweg. Uh, Moskou was natuurlijk een prachtig symbolisch iets. Maar Hitler vond wel dat Napoleon juist had aangetoond dat dat de verkeerde tactiek was. Hij koos er dus voor liever de Russische legers te vernietigen. Dan per se als eerste in die hoofdstad te zijn. Ja. Dat is dus ook een van de redenen geweest waarom een deel van de Duitse leger op een gegeven moment weer terugbuigt. Tijdens de zomerveldtocht van 1941. Om die enorme Pocket, die Duitsers spraken van Kessel, dus een omsingeling bij Kiev bijvoorbeeld, om die grondig af te sluiten en dat Russische leger daar te vernietigen. Het idee daarachter was wel een logische, want Hitler dacht natuurlijk van ja, als ik dat leger vernietig, ja, dan pak maar ik Moskou. Dan, dan pak, pak ik Moskou natuurlijk ook wel. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk de gedachte. Nou, die legers die zijn, de, die zijn inderdaad vernietigd, maar je ziet dus op het moment dat ze dan bij Moskou eigenlijk aankomen, dan zitten ze eigenlijk al ver. ...tegen die winterperiode aan. En dan zijn er eigenlijk maar relatief weinig wegen... ...die de Russen hoeven te verdedigen. Want je kunt nee. gewoon door dat open land niet meer optrekken. Nee. Eh, want als je de krachtverhoudingen ziet bij de slag om Moskou... ...dan zie je dat de, de Sovjets nauwelijks meer troepen hebben dan de Duitsers. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ze ongeveer één op één stonden... Hm. Uh, de Duitsers hebben ze alle keren massaal gewonnen op het moment dat ze 1 tot 4 stonden. Dus in Russisch voordeel, en dan wonnen de Duitsers nog. Omdat ze konden manoeuvreren en die blitzkriegtechniek konden toepassen. Ja. Voor Moskou verstart dat eigenlijk langs een paar wegen. En dan zie je dus eigenlijk met iedere stap die Duitsland zette, werden die aanvoerlijnen langer en de uitputting groter. Ja, en dan verlies uh, de snelheid en de dynamiek en dan is het afgelopen. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat, dat Hitler heeft rekening gehouden met Napoleon. maar hij kon de magnetische werking van Moskou uiteindelijk niet weerstaan. Nee. Oké, okay, ik hoop voor, uh, voor Bas toen dat, dat, dit, dat dit voldoende aanleiding is. om uh, ook zelf ontzettend uh, goed op onderzoek te gaan. Ja, het is dat zou mooi Een he? onuitputbaar uh, onderwerp natuurlijk. <coughs> Nog de laatste vraag dan voor vandaag: de vraag van Erik Hendricks. Onze goede vriend, in hoeverre waren nazisme, fascisme... Um, en het communisme-socialisme echt tegen Polen? Daar komt zijn vraag op neer. Ja, ik denk dat de, de vraag die daarachter ligt is eigenlijk... hoeveel hadden ze aan overeenkomsten met elkaar? Ja. He, en dat, dat is, Kijk, men heeft ook wel eens gezegd... vergeet niet dat in het woord nationaal-socialisme... natuurlijk ook het woord socialisme zat... Uh, verstopt. Ja. En, en daar zat natuurlijk het woord nationaal uh, voor... Maar je hebt er allerlei varianten in gehad. Aanvankelijk was zo'n SA, zo'n noem, was, was eigenlijk een naar communistisch voorbeeld opgezet. De knokploeg ja, die je politieke ja. belangen moest vertegenwoordigen. Er waren al na Versailles. Kijk, vergeet niet hè, dat uh, Hitler-Duitsland en communistisch Rusland waren beide in feite uh, slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in die zin... Uh, dat zij door de internationale gemeenschap eigenlijk uitgekotste landen waren. Hè, Duitsland was nu in Versailles schuldig verklaard aan de Eerste Wereldoorlog. Zat vast aan herstelbetalingen. Dat werd uh, toch gezien als een uh, dictaat. En de Rusland, het Tsaristische Rusland, was veranderd in de, de Sovjet-Unie. Had daar een verschrikkelijke burgeroorlog uh, ondergaan. Daar hadden heel veel landen hun investeringen zijn kwijtgeraakt. Dus daar was on ja, ontzettend veel onvrede over dat regime daar. Dus in die... Onvrede hadden ze ook iets gemeenschappelijks. Die twee landen. Dat leidde bijvoorbeeld in 1923 tot het verdrag van Rapallo. Dat was dus een geheime overeenkomst. Tussen Duitsland en Rusland. Waarop men samenwerkte. Je kunt je voorstellen. Als je allebei met de rug tegen de muur staat. Dan ga je samenwerken. Om proberen het beste ervan te maken. Dus er is een overlap. In die periode van overlap. Hebben de Duitsers ook veel geleerd. Van hoe het in de Sovjet-Unie aan toe ging. Ja. Daar hebben de nazi's later ook van geprofiteerd. Het is geen geheim. Dat de, we kennen allemaal het Molotov, Robin de Ribbentrop pakt, Waarin de, de, de, de, het plan om Polen op te rollen uiteindelijk ontstaan is. Ja, ja. Maar ook daarvoor waren er al uh, NK, NKVD specialisten die Duitsland geholpen hebben met het opzetten van hun kampsysteem. Dus dat is toch eigenlijk wat, dat het dat concentratiekamp. Dat, dat dat ook, uh, laten we zeggen, nou, al daar. Zou jij, zou jij zeggen dat, um, dat ze nog steeds in de kern heel anders zijn? Uh, dat ze een heel ander uh, be beginpunt uh, hebben, namelijk de ene het, het, het volk en de ander uh, de arbeider. Ja, de da daar zitten natuurlijk wel verschillen in. Of denk je ja. dat, dat die kern juist gelijk genoeg is, omdat ze zich allebei heel fel afzetten tegen liberale democratie? En dat ze, dat ze hadden gemeenschappelijke vijanden, dat is het ding wat zeker is. Vanuit de ogen van het communisme was het fascisme een noodzakelijk stadium om het communisme te bereiken. Dat is ja, heel belangrijk ja, ja. om te begrijpen. He, dat was dus het idee van de vln doen. Je had een verarming, eh, omdat er eh, de, de, de uitbuiters eh, die die die die, die holden dat proletariaat uit. Dat proletariaat zou een opstand komen. Opportunisten zouden daar gebruik van maken. En zo zou het fascisme aan de macht komen. En eh, dat wordt dan ook uiteindelijk weer onvergaan. En dat wordt onvergaan. En dan krijgt het, ook, het communisme. Ja. Dus vanuit eh, Moskou eh, de ogen gezien was uh, Hitler te prefereren boven de Republiek van Weimar... omdat je nu eenmaal dichter bij het eindresultaat van het communisme was. Dus daar zit een soort perverse ideologische prikkel in... waardoor het communisme uh, een van die stimulerende factoren is geweest... achter het nationaal socialisme. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel grote verschillen waren. Het nationaal socialisme kijkt uh, biologisch, raciaal eigenlijk tegen de geschiedschrijving aan... terwijl het communisme, laten we zeggen, veel meer vanuit een systeem dacht... He, dat was echt de ideologie, niet, niet, niet de natuur, tussen aanhalingstekens, ja. maar de, de, de menselijke geest die dicteert. Ja, we, we, we spreken volgens mij ook die, die, die verschillen heel erg in die aflevering over uh, de geopolitiek van de derde rijk. Over, over, over jouw boek Daar hebben we het er ook over, dat je zegt, ja, de, de, uh, die, die nazi's die dachten veel meer in hè, de, de boer die volgens de seizoenen leeft, terwijl de communist die denkt veel meer in termen van de... Uh, Longen van de arbeiders en Juist, de, turbines de turbines van, van, de van het de communisme. communisme. Ja. ja, daar stond dat vultjes uh, tegenover. Inderdaad, het ritme van de seizoenen. Je ziet ook, de, de, de, de nazi's deden alsof zij, uh, laten we zeggen, tegen die natuur aanscheurten. En dat dit eigenlijk de, de manier was om uh, harmonisch uh, te leven. Wat Marx eigenlijk, want wat Marx bedoelde als hij het over uh, vervreemding heeft, dan is het de vervreemding van een soort natuurlijke staat, hoe mensen zouden... Moeten leven, toch? Ja, men was bang voor, dat, voor het organisme in de maatschappij. En dat okay. organisme was eigenlijk zo dat, het soort recht van de sterkste. En het, het, het communisme had dan juist het idee, we willen opkomen voor die zwakkeren. Dat was natuurlijk een, een groot verschil. Alleen bij dat opkomen voor die zwakkeren een hele volksdelen uitgeroeid vervolgens ja. door het communisme. Dus daar moeten we wel kanttekeningen bij plaatsen. Maar dat is natuurlijk een groot verschil, dat het organisme van het nationaalsocialisme staat tegenover het structurisme eigenlijk van het communisme. Daar zitten de verschillen. Maar in hun werkwijze, de onderdrukking, de, het geweld, wat, uh, het de middelen, daar zat natuurlijk een enorme overlap in. En je ziet dat bij sommigen, bijvoorbeeld de ernst nikkis achtige intellectuelen, die noemden ze zelfs Nationaal Die die... Die maakte daar weer een menging van. Ik ben nationalistisch voor mijn land. Ik denk organicistisch vanuit mijn land. Maar ik ben ook voor de arbeider die zijn rechten moet krijgen. En dat noemen ze nationaal bolshevisme. En er is een korte tijd geweest dat het Comintern toestond. Dat het nationaal bolshewieken publiceerde in communistische kranten. Maar dat heeft kort geduurd. Omdat men altijd met het probleem zat. Ja wat doen we met dat nationale element. Ja, ja, ja. Dat is toch ook lastig als je een internationale orde wil. En daar scheurt het dan eigenlijk weer op. Ja, mooi. Ik, uh, ik mag hopen dat Erik hier ontzettend blij mee is met het antwoord. Ik uh, stel voor om verder te gaan. We gaan nu naar de actualiteiten ja, toe. Ja, er is zoveel gebeurd, Jurjaan. Uh, Je hebt wat uh, verzameld. Ik heb wat, ja, nou laat ik beginnen even met uh, iets toeristisch. Dat Amsterdam. Er gebeurt veel in Amsterdam. Ja. Uh, we hebben het al een keer ge iets gezegd over die kraakpalmen, geloof ik vorige keer. Uh, nu is het zo dat die Amsterdam zou in toenemende mate onveilig zijn... Ik moet zeggen, ik ben af en toe in, natuurlijk in Amsterdam voor mijn werk. Het is niet zo dat ik bij nacht en ontij door de stad heen uh, loop. Uh, ik denk dat ja, jij er meer komt dan ik, want jij werkt daar ook. Ja. Het schijnt er ja. met name overdag, maar ook s'avonds, oneindig druk te zijn in die stad. En die drukte leidt uiteindelijk ook tot onveilige... Uh, situaties. En om Trouw. 7 uur s ochtends is het best te doen. Oh, Oké, okay. ja, ja. ja. <laughs> nou, kijk, dan moeten we op dat moment naartoe. Het heeft natuurlijk te maken met je succes. Hè? Deze ja. stad is natuurlijk toch op de kaart gezet als een, uh, toch een unieke stad, waarbij wel de kanttekening wordt geplaatst. Onder andere door Trouw, die dat groot heeft uh, geopend in de pers. En er komt nu een hele serie over Amsterdam, zelfs een Trouw. Dus dit is aangeslagen. Er is veel respons opgekomen. Uh, dat men mensen ook zeggen, ja Amsterdam staat toch een beetje bekend als een vrij buitenstaat. En we hebben de Wallen, uh, en de, uh, de Red Light, we hebben de, de, de softdrugs, de koffieshops. Uh, het, het lokt natuurlijk ook een bepaald publiek uit naar, dat, naar Amsterdam. Ik weet wel dat ik een keer in een Amsterdams cafeetje wat uh, aan het drinken was. Dat was een ootabene smiddag toen daar een groep Engelse... Uh, hoe die kens binnenkwam, of, of, of wat voor soort mensen dat precies waren. Maar, wat kwamen we die doen? Eh, nou, ik weet wat ze precies deden, dat wist ik dus niet. Maar ik wist wel dat ik heel gauw dat café eh, uit moest, wilde ik daar nog min mee, of meer heel eh, naar buiten wandelen. Nou, die de stoelen de gingen de... Nou, nou, ja, over ik, je hoofd. Die ja. kwamen gewoon stom dronken binnen. Dat is echt zonder. Uh, was zo ja, misschien was het ook een vrij gezellig party of zo, ik weet het niet. Ja. Uh, het, maar ik kon, er, ik kon er wel wat bij voorstellen. Ik sprak toevallig iemand die in uh, Rotterdam woont. En die zei tegen mij: Joh, het is hartstikke rustig in de stad. Dus uh, het is wel zo, Nederland staat op de kaart voor het toerisme, maar het is wel Amsterdam en daar zie je gekke dingen uit. Bijvoorbeeld, men probeert nu om die mensen wat te spreiden, en men probeert de toeristen te spreiden, door overal het woord Amsterdam voor te plakken. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo is bijvoorbeeld het strand van Zandvoort, heet nu in een keer Amsterdam Beach in de, in de reclamefolders. En hopen ze hopen dat ze de mensen kunnen afschuiven richting Zandvoort. Het Muiderslot bijvoorbeeld heet nu in één keer amsterdam Castle. Ja, ze gaan, ja. ze hebben nu, ik, er is ook de, de lakes of Amsterdam, en dan noemen ze, we gaan naar de lakes of Amsterdam, en dan rijden ze helemaal om met, uh, oh, ja, richting, het, het rijden. Ja, ja, ja, ja, gaan ze richting, richting uh, Friesland, en ook, uh, oh. en daar uh, zit, ja, nou ja, dat Nou ja, ik is. moet zeggen, ik lees dit ook met een zeker vermaak natuurlijk, en uh, maar ik heb wel begrepen, veel Amsterdammers zijn er ook een beetje zat. Ja, het is we, totaal en, niet leefbaar. Het is, het is, het is, het is, is nee, het is niet, niet leefbaar. En, maar goed, dit leidt tot uh, curieuze oplossingen... waarbij de geografie met een knipoog uh, wordt behandeld. Zoals Amsterdam Castle en Amsterdam uh, Beach. Uh, waar we ook natuurlijk niet omheen kunnen, dat is ja, Stef Blok. Een van de kranten schreef... er is niemand in Nederland die houdt van Stef Blok. En dat vond ik eigenlijk een mooie samenvatting van het hele verhaal. Hij was onze meest uh, kleurloze politicus... Die uh, met zijn uh, wat kritische noten die hij gekraakt heeft op een besloten bijeenkomst. Dat was voor ambtenaren die in de vreemde werkten. Daar hield hij een lezing voor. Ja. Daar kwam een vraag uit het publiek. Uh, dat ging over de multiculturele samenleving. En uh, hoe, uh, ja, hoe ziet hij daar die toekomst. Daar maakte hij... Suriname. Had maar, ja, hebben. hij maakte een vergelijking met ja. Suriname. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen, denk ik, uh, heel interessant. Laat ik beginnen met een kritische noten over Stef Blok. Uh, het, is natuurlijk, het was niet handig van, laat ik het zo zeggen, dat hij uitgerekend Suriname heeft aangehaald als een ingewikkelde multiculturele staat. Want hoe komt het dat die samenleving zo multicultureel is samengesteld? We ja. hebben die mensen daar zelf heen gebracht. Dus uh, dan kunt u wel achteraf zeggen of dat wel of niet tot spanning dat heeft dat geleid. Nee, wij, wij niet gedaan. Dat hebben de voorouders dat hebben gedaan. Dat hebben de voorouders gedaan. X, inderdaad. Maar het is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden dat de, uh, ik weet nog dat Suriname onafhankelijk werd. Dus zo kort geleden is het nog. Ja. He, als historicus weet ik. Als ik het nog weet, dan is het heel kort geleden. En uh, dat ik het heb meegemaakt. En de, ja, ik, ik had als ik Stef Lok was geweest... een ander voorbeeld aangehaald als dan Surinaam. Tien andere voorbeelden ja, ja. zou Dat was eigenlijk ja. niet nodig. Maar ik geloof ook helemaal niet dat hij dat gedaan heeft... om iemand te bruskeren. Dit is gewoon hoe dat... Hij was daar niet op voorbereid. Hij heeft dit antwoord gewoon gegeven. Je mag, je mag ook gewoon bij een, bij een besloten bijeenkomst... moet je eigenlijk ook... Ja, dat, ja, dit en had het, in die zaal had die afgebrand moeten worden door iemand ja, misschien ja. maar dat het dan weer in de pers in de nou ja, besteed, ik heb een scoop. Ik, het is wel zo met die, in die wereld van die moderne media dat dus een besloten bijeenkomst eigenlijk niet meer bestaat he. je ziet dat nou. zelfs ook aan interne app groepjes waar, waar we hebben ook recent nog een politiek voorbeeld van gehad dus Waar die, die hele apps in één keer op straat liggen hm. dus je moet als politicus laat me zeggen je wel van bewust zijn dat neemt niet weg uh, dat um, Stefblok natuurlijk wel een punt had met die field state uh, boe, het is toch niet uh, uh, een, een, een, een fraai aanblik dat die meneer Boutens nog steeds daar stevig in het zadel zit. En eigenlijk uh, bepaalt uh, wat de koers is van, uh, van het land. Maar, dit, maar goed, dit is, daar zal iedereen ermee eens zijn. Maar we komt wel op een tweede punt. En dat is eigenlijk die verontwaardiging die hieruit ontstaan is. En ook daarbuiten in de media. Het heeft ook gelijk, we hebben die beroemde ingezonde brief inmiddels gehad van die uh, 200 mensen... He, daar zat uh, Geert Mark bij, Kla Claudia de Breij, Hans Lamp. Usual suspects. Anja Meulenbelt. Ik denk, nou ja, Anja Meulenbelt moet die nou weer? Maar goed, dat is een hele club die dan zich weer meldt. En die zegt van, joh, het gaat de verkeerde kant op. En de toon is verkeerd. Um, en dan worden ook een aantal uitspraken dan aangehaald. Bijvoorbeeld van Klaas Dijkhoff. Die ik nou toch niet direct in de verdachte bank vind zitten van dit soort dingen. Die heeft gezegd, de bijstand en het Nederlanderschap moet je verdienen. Dat is dus maar opgemerkt dat dat blijkbaar een, een uitspraak is die, en nou citeer ik even, een uitspraak die de vreedzame samenleving onder druk zet volgens de briefschrijvers. Nou, ik vind dat eerlijk gezegd veel te ver gaan. Maar vind je dan uh, dat, uh, dat, is het zo in en in uh, verrot uh, het, het publieke debat of is het gewoon ook een beetje aangescherpt nu omdat het komkommertijd is? Of nou, een beetje van beide. ja, kijk, die media heeft natuurlijk altijd ook een soort eigen agenda en die zal het niet nalaten om een beetje zuurstof te blazen in een, uh, in een klein veenbrandje. Ja. Dus dat geloof ik wel. Uh, maar ik geloof wel dat dit is wel een reflexachtige reactie die we natuurlijk al 40, 50 jaar kennen in Nederland. Ja, ja, ja. Dat, dat alles Absoluut. wat uh, een beetje naar iets reactionairs uh, ruikt, gelijk ook in de verdachte bank wordt uh, gezet. Ik moet wel zeggen, er was een uitzending op televisie van een programma... waarvan ik nou even de titel kwijt ben, maar daar zaten drie mensen in. Onder andere Gerard Cox. Hè, de, de, beetje van tijd misschien, maar dat liedje van... Uh, het is weer voorbij, de, die mooie zomer. Dat zou je al misschien nog kennen. Uh, daar zat ook bij een oud-ombudsvrouw uh, en er zat nog een journalist, een journalist bij. Ik denk van Turkse origine. En het interessante was dat ze alle drie zeiden... Ja, Stef Blok heeft wel gelijk... Maar wat hij deed, dat kan natuurlijk niet. Ja, dat gaat niet uh, zo. Ja. ja, maar dan denk ik ook als ik daar naar kijk. Dan denk ik, wat leven we toch eigenlijk in de schizofrene samenleving. Dat iets waarvan iedereen vindt blijkbaar dat hij daar gelijk in heeft. Tegelijkertijd vinden dat dat niet kan. Uh, ik begrijp natuurlijk wel dat je als minister van Buitenlandse Zaken een bepaalde uh, verantwoordelijkheid uh, hebt. En dat je dan wat voorzichtig moet optreden. Ik begrijp ook dat Suriname geen gelukkig voorbeeld was. Uh, maar ik vind dan eerlijk gezegd. Ik vind de waarheid altijd profileren boven het imago wat je uit wil stralen. Ja, nee, je moet ook, ook, ook normatieve uitspraken Tuurlijk, doen. Tuurlijk, dat Zo is in nou, politiek kunnen. ook voor. Te, ze, ze, ja, zeker als uh, je, je werkt, je, je moet toch wel een, een stip aan de horizon nou ja, zetten. Ik, ik zeg, daar is het ook voor, daar zou het eigenlijk om moeten gaan. Ik zou ja. het eigenlijk nog verder willen zeggen. Alleen je ziet dus hoe ver we zijn afgedreven. En dat, laat maar zeggen, het, het, het statement uh, belangrijker is. Uh, de gemaakte indruk is belangrijker dan de werkelijkheid. Dat is wat er gebeurt. En ik denk dat dat uh, ja, een, een, een jammere ontwikkeling is. En er stond ook een goede ingezonde brief trouwens over van uh, Bert Alkema in De Trouw. Die schreef over gemiste kans van die briefschrijvers. Ze hadden ook in diezelfde brief tenminste ook hand in eigen boezem moeten steken. Van dat het ook niet allemaal uh, hallelujah is. Uh, hoe die veel uh, steeds uh, opereren en de multiculturele samenleving. Ja, maar ja dat uh, maakt hun... Een verhaal minder sterk dus er zitten ze ook niet op te wachten ja het zijn de voorspelbare reacties ja. en, en zo blijft iedereen op zijn eigen stoel zitten en komen we uh, niet verder dat is trouwens een klein groepje ik weet niet of dat uh, wie daar precies voor staan dat weet ik nog niet precies maar die noemen zich vrij links en die willen dat we wat meer uh, waardevrij kunnen debatteren ja dat is een interessante dat, dat, dat, dat ontwikkeling daar hoorde ik iets van en die willen niet zo meer kijken niet zozeer over groepen hebben maar meer vanuit het individu pratend en, uh, ik moet zeggen dat juich ik wel toe als dat een ontwikkeling is die wat breder uh, van de grond komt levert dat misschien weer wat, uh, wat ruimte op want het is heel duidelijk dat je nu de club hebt die zegt laat meneer Blok gewoon uh, zeggen wat hij wil en dan een club zegt uh, uh, dit, dit kan gewoon niet in Nederland en ik denk dat dat een twee uitersten zijn die moeilijk met elkaar uh, in contact komen ja um, ik denk dat het een goed idee om door te gaan naar de geschiedenis ja uh, ja, ja. ja. Wat uh, gebeurde ja. hier? Wat gebeurde er in deze wereld? Ja, het zijn interessante, interessante tijden. Ik sluit even aan ook bij een, een, een, een boek wat ik net gelezen heb. Maar ik begin even met iets anders. Dat was namelijk, we hadden het over Napoleon net en over uh, Hitler Duitsland en Veldtok. de Rusland toch? Die Rusland toch? die stond een teken van het levensruim. En bij levensruim, dus de leefruimte die Duitsland wilde. Men dacht dus dat men met, met behoud van de status quo ten onder zou gaan. Dus dat was een heel deterministisch wereldbeeld wat men had. Dat leidde tot die verschrikkelijke veroveringsveldtocht. En het zwaartepunt lag op grondstoffen uit dat verhaal. Ja. De, de paradox is dat Duitsland en Japan trouwens ook, die voerden oorlog om grondstoffen te krijgen. Maar ze hadden geen grondstoffen om de oorlog goed te voeren. Dus dat, dat is een beetje het probleem. En uh, de, Men steunde wat betreft de, de brandstoffen heel erg op de Roemeense olievelden bij Plouesti. Of Ploesti schrijf je, maar je spreekt ik uit En het interessante daarvan is, uh, dat was zo kwetsbaar, dat was het best verdedigde stukje luchtruim uh, van heel bezet Europa door Nazi Duitsland. Okay. Er stonden nergens meer uh, luchtdoelkanonnen per vierkante kilometer als daar. Uh, uh, dat was omdat daar uh, een enorme hoeveelheid van de Duitse brandstof vandaan kwam. En de geallieerden probeerde dat plat te gooien. Maar dat Ploesti lag vrij gunstig. Want dat lag helemaal uh, in, diep in Roemenië verscholen. En die westelijke uh, bommenwerpers hadden moeite om dat gebied te bereiken. En op een gegeven moment hebben zij een, dat noemden ze shuttle bombardementen georganiseerd. Dat was namelijk dat men vanuit Libië startte naar Plowesti vloog. Daar de bommen dropte en men landde dan weer in Poltava in de Oekraïne. Oké, okay, bij, eh, bij de Russen. Bij de Russen. Okay. En daar werden die, die vliegtuigen weer met bommen voorzien en dan vloog men weer terug en bombardeerde men nog een keer. Oké. Okay. Dus je kon heen en Dat terug. Voor een ja, Daarom noemen ze het shuttle. Het was een, een shuttle bombardement. Ja. En eh, dat functioneerde natuurlijk hartstikke goed. En die Duitsers hadden daar heel veel last van. Dodelijk handig. Eh, wat, dodelijk handig. Wat heb, en wat hebben die Duitsers toen gedaan? Die hebben een verrassingsaanval uitgeoefend op de, de luchthaven van uh, Poltava. Waar ze eh, landen. Waar ze landen. En, eh, ja, en dat is tot een behoorlijke ruil gekomen tussen de Amerikanen en de Russen. Want joh, die Russen hadden dat helemaal niet bewaakt. Dat, uh, dat vliegveld. De, de, dat was wel, uh, de faciliteiten waren er. Maar dat was niet alle Poewesti even goed uitgerust met een hele berg luchtdoelgeschut. En daar hadden natuurlijk ook Russische jagers boven dus, moeten hangen. daar stonden gewoon een paar verveelde Russische soldaten. Ja, daar, er daar zijn een enorm aantal Amerikaanse bommenwerpers in één klap vernietigd door de, door de Duitsers. Waardoor zij ja, weer uh, lucht kregen uh, op dat veld van Poewesti. En dit zijn toch wel, uh, ja goed het werd er niet oorlogbeslissend geweest. Maar het was wel uh, even een behoorlijke diplomatieke ruil. En ook een wat lastig uit te leggen kwestie, want. Uh, uh, maar tussen zit Rusland ook gewoon met een met een ontzettend pijnlijke situatie. Het was pijnlijke uh, uh, een heel pijnlijke situatie. En, en het was op een moment toch dat die Russen natuurlijk enorm gesteund zijn geweest door die land lease-programma van, van de Amerikanen. Uh, waarmee ze enorme hoeveelheden wapens hebben geleverd. En daar kom ik gelijk op het volgende boek namelijk. Dat, gaat, dat speelt in dezelfde tijd, 75 jaar geleden. Van 1943. Op, ja, Koersk 1943 van Ferdinand Schönig uh, Verlaken uitgeverij. En die auteur is Roman Tuppel. En dat gaat over wat ze noemen de grootste slag uit de, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En het is zelfs zo, tot de dag van vandaag, hoewel er een kleine strijd is met de Zesdaagse Oorlog... Dat dit de grootste tankslag alle tijden zou zijn geweest. Uh, maar er is ook een enorme krachtsmeting geweest. Tussen Israël en de buurlanden. Daar zijn ook uh, enorme de tanks bij vernietigd geraakt. Uh, dus dat is een beetje een strijd. Maar van de Tweede Wereldoorlog is dit in ieder geval de grootste tankslag geweest. En het interessante daarvan is. Dat het was de zomer van 1943. In de zomer gingen de Duitsers altijd in het offensief. En er lag een enorme frontboog. In 1943 rond de stad Koersk. En in die Boog die in het noorden door Orel en eh, in het zuiden door Brians werd afgesloten, lag 40% van het veldleger, van, van het Rode Leger, lag in die boog. En die verleiding was natuurlijk gigantisch groot om dat af te knijpen door die Duitsers. En ja. als je dat nou afknijpt, dan vernietig je in een één klap 40% en dan heb je het initiatief weer te pakken. Dus dat was het idee. En dan krijg je een enorme stoelendans eh, over de aanvangsdatum van die operatie. En hoe ver moet je het nou afknijpen? Kneep je het nou af, laten we zeggen, bij koers... of zet je het nog verder door naar het oosten... en kneep je het nog laat veel groter af? Groter offensief. Ja, dus okay. hoe, hoe ambitieus moest het plan worden? Daar was een enorme strijd over. En daar speelde nog iets anders doorheen. En dat was dat er een aantal nieuwe wapentypes van Duitse kant... op dat moment van de fabrieken liep. Oh ja, nieuwe tank. En, uh... Nieuwe tanks. En dat was een nieuw type tank van de Tiger. De, de, de Tiger tank, zeggen we in het Nederlands wel. Uh, dat werd doorgemoderniseerd... En er kwam ook een panzerjäger, dus een, pan een tankjager. Dat was dus een, een, een, een rollend stuk mobiel geschut. Ja, dat die heeft zo'n vaste loop. En die zet zich verdekt op en die blijft dan eigenlijk... En die werd als onkwetsbaar ja. eigenlijk... Dat was de, de werd door Porsche gebouwd, hè, van die we nog steeds natuurlijk kennen. Die heette de Ferdinand Porsche. Voorsprongduchtig, en, hè? Juist. En uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, Hitler die, die aarzelt zoals hij altijd aarzelde over alle grote zaken. De, de bepaalde generaals wilden snel... Uh, uh, uiteindelijk uh, krijgt Hitler zijn zin, maar wacht op de nieuwste wapens. En men valt dan van twee kanten aan. In het zuiden daar zitten vooral de bewegelijke Duitse eenheden. En dan gaat het echt om uh, de, het neusje van de Zalm van de Duitse tanktroepen en ook met name van de waffen zes die daar ja. worden ingezet. Dus de divisies als Leipzand, de Das Reich, Dootenkop, beroemde duitsland was geen, geen waffen zes, maar zat daar ook. Beroemde divisies die daar worden ingezet. En van het noorden valt generaal Model aan, die wij nog kennen later van de slag om het Roerpocket in het westen. Die valt er aan en die valt van namelijk met infanterie aan. Uh, het punt was. Die de dat Russen minder bewegelijk, was man. minder beweegelijk. was ja. minder beweegelijk, maar de Duitsers hadden gewoon een gebrek aan uh, troepen. En dat front was krankzinnig lang langs dat oostfront, maar ze hadden de bulk eigenlijk verzameld in dat zuiden. En het idee was wel van twee kanten aanvallen. Dus dat de Russen die troepen gespreid moesten houden en dan de grootste doorbraak, snelste moest vanuit het zuiden komen daar was voor Manstein de man, die ook Sebastopol al had veroverd in het verleden. Dat was een zeer goede deskundige generaal. En, uh, uiteindelijk, uh, maar die Russen hadden een gigantische 20 kilometer diepteverdediging opgebouwd. Met linie achter linie achter linie achter linie. Onvoorstelbaar. En uiteindelijk moeten die Duitsers moeten daar dus doorheen gaan breken. En dat leidt tot uh, krankzinnige zaken. Uiteindelijk weten ze dus door, in het zuiden door dat korps uh, heen te breken. Ze komen door de derde linie heen. Dan wordt er een heuvelrug wordt er veroverd. En daar zit dan een, een Duitse in afdeling zit op die heuvel. Die wordt geleid, dat is interessant, door de zoon van von Ribbentrop. De, de Duitse minister van Buitenlandse okay. Zaken van het Mil of Ribbentrop ja, pakt. ja. Die zit met drie tanks op die heuvel. En op dat moment, die Russen waren wel een beetje van dik hout, zag men planken. Die hebben gewoon, uh, toen die doorbraak van die derde linie kwam... Hebben die de stafkarreserve vrijgemaakt? Dat waren twee legers, een gardeleger en een infanterieleger. Allebei heten het zesde Leger. 60e Garde 60e Garde Infanterieleger. En die laat ze gewoon in een stormloop frontaal op dat Duitse korps aflopen. En dat kleine korps. Eh, eh, is, korps en, en die verkenningsafdeling zit op de heuvel op het moment dat er 800 Russische tanks aankomen rijden. Dus zij zitten daar met z'n drieën. En dan gebeurt het wonderlijke. Die Russische tanks schieten niet eens op die drie tanks. Die rijden daar gewoon langs. Dat was, want die Rus had een opdracht gehad. Je moet het korps omverrollen wat erachter staat. En als de Rus een opdracht kreeg in de Tweede Wereldoorlog... ...werd die ook heel letterlijk uitgevoerd. Ja, dus ja, men ja, ja, heeft zich ja. niet eens ingespannen om die drie tankjes... Het dingen, wij reden gewoon langs. Ze dachten, nou, dat zal uh, verderop wel wat gebeurd nou, ja, ja, ze wisten natuurlijk dat die Duitse korps erachter lijden. Die wilden men in de flank pakken. Dus dat was het doel. Maar wat gebeurt er oh, nu? Ja, oh, oké. Okay. Ja, dus die drie tankjes, die, die drie Duitse tanks zitten staan. Ja. Die maken rechtsomkeer. En die rijden tussen de Russische tanks mee terug naar de eigen linies. Dus die zitten gewoon in die storm. Het is een bizar verhaal als je het leest. Worden ze daar ook natuurlijk. En, en, en terwijl ze terugrijden, schieten ze ondertussen van achteren in die Russische tankmassa. Alleen die tank van Ribbentrop schiet 14 tanks af bij die actie. Dus dat is heel wonderlijk. Die gevechten leiden er uiteindelijk toe dat die Duitse troepen horen, daar komt die schoots aan. Want ze hoorden de ene tank naar de andere exploderen, eh, door de die drie tankjes. Ja. Uh, daar lagen tankgrachten die nog door de Russen waren gebouwd, die de Duitsers net hadden overwonnen. Die Duitsers hebben hun tanks teruggetrokken achter de Russische tankgracht. Die Russische tanks komen daar aanrijden, kunnen niet verder vanwege hun eigen tankgracht. De Duitsers hadden betere tanks, konden op verdere afstand schieten. Dus die Russen moeten dan naar de zijkant rijden om ergens een doorgang te vinden. En dan vanaf de zijkant wordt eigenlijk... ...de complete tankbestand van die legers wordt afgeschoten. Het is een bizarre geschiedenis. Ik heb een vragen tussendoor. Dat is toch ook daar dat uh, een van die grootste... ...want die Jean van Ribbentrop die had prijs ja, geschoten... ...maar dat ja. is ook een hele beroemde tankcommandant uh, van, van de Duitsers... ...die, die, die ja, de de Alse sporen heeft verdiend. Nou, dat klopt. Je hebt daar veel beroemde commandanten. ...nou de beroemdste is eigenlijk Paul Hauser. Dat is de, de grote commandant van dat korps. Die Daar, daar was die man met die ooglap op... Een beetje karakteristieke eh, verhuur. Eh, die ook bij Garkov al heel succesvol was geweest. Die hebben daar goed geopereerd. Maar voordat ik de indruk wek dat het hier een Duitse overwinning werd. Dat was het niet. Want eh, het heeft in zoverre geleid toch, toch, tot een bijzonder resultaat. Die, die frontale stormloop eigenlijk van die Russen heeft er wel voor gezorgd. Dat er van een opmaars geen sprake meer was aan die Duitse kant. Het wordt daar eigenlijk een soort. Ja laten we zeggen. Stilman. Een idiote clash eigenlijk die daar gewoon plaatsvindt. Echt een wat de Duitsers noemen materiaalslacht. He, een slag van het materiaal. Eindpussen. Waarom wel gewoon bleek dat die Russen gewoon veel meer materiaal hadden dan die Duitsers. Daar werden trouwens ook heel veel tanks afgeschoten van het Land Lease-programma. Dat waren die Amerikaanse Lee tanks. Okay. Nou, die waren niet al te best. En de Amerikaanse Stuart tanks, die werden al, de Duitse tanks konden op twee kilometer afstand een zo'n tank afschieten. En dan, waren, dan konden zij niet eens terugschieten op die Duitse tanks. Okay, dus, ja. uh, dus dat leidde uh, uh, wel tot verschrikkelijke verliezen. Maar het leidt er wel toe dat die uitputtingslag, want het was natuurlijk voor de Duitsers ook een uitputtingsslag, en dat er veel tanks nu ook onklaar raakten. Want je kunt met een tank eigenlijk, als je na een paar dagen mee rijdt, dan moet zo'n ding terug naar de uh, hangaar en dan moet er ja. gesleuteld worden. Het is Het interessante is van Teupel dat hij aantoont dat hij... De auteur dat, van het boek. Ja, ja, de auteur van dit boek van Ferdinand Schönig. Dat de, het uiteindelijke verlies eigenlijk relatief klein was voor de Duitse tanks, de totaalverliezen. Maar dat de tijdelijke verliezen groot genoeg waren. ...om te voorkomen dat die doorbraak plaatsvond. En toen gebeurde het nog wat anders... ...namelijk de landing op Sicilië door de geallieerden. En dat was voor Hitler een heel gevaarlijk punt... ...want hij vreesde terecht de ineenstorting van het regime Mussolini. En er waren elite troepen nodig om die zaak daar op orde te brengen. En zo werd er een aantal van die hoofddivisies van Koersk... ...teruggebracht met trein eilings naar uh, Italië. Een dag later al. Hè? Een dag later werd in de ja. beslissing genomen... ...dat het offensief uh, niet meer doorging... En nog even wat betreft voor de Russen, want anders zou ik ze tekort doen. Uh, kijk, ze, zijn ze hebben echt, ook hun best gedaan. Zijn, nou, ze hebben het, uh, laten we zeggen, supermoedig gevochten en ook verschrikkelijke verliezen geïnclasseerd. Uh, de leiding van de Russen was lomp, zoals ze eigenlijk altijd lomp hebben geopereerd. Het was wel zo dat zij voldoende reserves over hadden, dat zowel ten noorden als ten zuiden van Koers, aan de Mius en bij Orel. Uh, kort nadat de Duitsers eigenlijk dat offensief opgeven, zelf in Het offensief te gaan okay. en is initiatief over te nemen, en dan zie je dat het zich vreekt dat de Duitsers veel troepen hadden samengetrokken bij Koers, die niet meer aanwezig waren op die flanken, waardoor de Russen daar succesvol konden opereren. En dat maakt Koers eh, toch tot een beslissende slag uit de Tweede Wereldoorlog. We gaan volgende maand horen hoe die oorlog verder verliezen. Ja, of u leest het thuis lekker zelf verder, maar in ieder geval, uh, ja, super interessant. Uh, Verhaal, we gaan richting de afronding, maar nog één dingetje. Je hebt een ja. project in aantocht. Ja. En um, ja, hoe gaat het eruit zien? Over dat cultuurmarxisme bedoel je? Of, nee, nee, ja. uh, een nieuwe bundel. Die oh ja, ja. ja, ja, ja, je hoort het ook, ik heb veel projecten in... Bij uh... nee, Aspect. Ja. ja, nou ja, het staat niet helemaal los van het cultuurmarxisme. Dat is een bundel over uh, identi uh, identiteit, diversiteit en de cultural war. En uh, dat gaan we samenbrengen met, uh, ik doe de samenstelling samen met Paul Cliteur. En daar zijn we de eerste, uh, ja laten we zeggen, de, de catalogus tekst is nu net opgesteld. De, de, de catalogus van Aspect zal binnenkort uh, op de website uh, www.uitgeverijaspect.nl te zien zijn. Daar kunnen mensen er al uh, over lezen. En we zijn nog op zoek naar interessante onderwerpen rond het thema identiteit, diversiteit en culture wars. Dus mocht er luisteraars zijn die eh, dat betreft denken van dit zou nog eens een interessant punt zijn om in zo'n bundel eh, te verwerken. Laat het ons weten, want we zijn auteurs aan het zoeken en aan het werven. En eh, wie weet kunnen we daar eh, rekening mee houden. U hoort het. Lekker inzenden. Hè? Dat is je uh, grote, grote debuut. Of uh, misschien ben je zelf al een grote schrijver. We, we gaan het zien. Hey, Paddy. Dankjewel. Dankjewel Julian. Ik schud je de hand en uh, we, de mensen zien je of horen je volgende maand weer. Bedankt voor het luisteren. Like en deel graag en tot ziens tot de volgende keer.